En verder ging onze reis naar deze onheilspellende ontmoeting. We doorkruisten de Braziliaanse walvisgronden zonder één vis te vangen. Niet dat we geen walvissen zagen. Daar spoort er één! Oh, oh, daar spoort er nog één! En daar nog één! En daar één! Allemaal walvissen! Ja, we zagen er genoeg. Alleen niet diegene waar kapitein Aangap naar op zoek was. Niemand aan boord wist goed raad met de situatie. Mijn vriend Kwikwe een van de snelste en meest ervaren harponiers ter wereld, hing stil in zijn hangmat. Een boer die niet zaait, boer die niet maait, hij is geen boer. Een timmerman die niet zaagt, lijmt en timmert, hij is geen timmerman. Een visser die nooit een vis vangt, hij is geen visser. Een man die niet doet wat zijn werk is, hij is dood. Vaarwel is me. Kwee kwee, is dood. Wat een flauwe kul. Je bent helemaal niet dood. Kwee, kwee. Nou, doe niet zo raak. Kijk, hè? kijk, hè? Ja, dat kan opeens gedaan zijn, hè? Wat? Oh, dat kan opeens gedaan zijn in het mensenleven, hè? He? Het ene moment is toch nog op en oplacht, volgende mensen zijn je weg. Zo maar, pardoes, hartstikke dood. Ach, houd toch op. Hij is helemaal niet dood. Hij lijkt toch ernstig overleden, hoor. Hm? Jouw vriend, daar da, oh nee, da is geen polenslag meer. Voel hij had geen polenslag meer. De Kwikwe is zo so dood als een pia. Ach, jullie zijn stapelgek. Iemand kan toch niet zomaar doodgaan? Kwikwe. Oh, maar zeker, ik, ik had een, een, een, een onkel, een onkel Jacques. Dat was een, een grote kerel, hè. En daar was opeens... Mm, Hé, moord, Is hij niet dood? Die kannibaal is dood! Hij is geen kannibaal en hij is ook niet dood. Al, oh, maar daar is toch werkelijk geen polsslag meer te bekennen, hoor? Voel toch zelfs! Ja, hij is ja dood, hoor! Hij is niet dood, Klikwe, zeg iets! Zeg iets! Jo, dat is dus gelijk. met een onkel Jacques, hè? Niedde deze mond ook niet meer open toen hem dood was. Jo, we zullen hem in een lakense zak moeten steken. En een man Walter moet er toevertrouwen, niet? Oh, jij kwik weer overboord gooien? Ja, die kan hier toch niet blijven, hè? Daar komen allemaal krankheiten van. Dat is niet gezond, ook voor onszelf niet. Oh, ze moet overboord, hè. Maar niet in die eenlakenische zaken. Ik, ik, ik, ik maak een kist voor de kwikwe. oud. Die doodskist voor de kwikwe. Moet even die maat nemen. Ha, hou er maar op. Blijf van hem af bijna helemaal. Ja, ze moeten die maat nemen. Ah, dat doet alles veel te lang. Hij kan toch gewoon in een eenlakenische zakken? Nee, nou, nee, nou in, in, in die oude kist, hè. Ja, je kunt hem ook zelf vragen, hè, wat of hem het liefst heeft, hè. Kwikwe... Waarin wilde gij worden begraven? In een lakense zak of in een kist? Kwee wil in een kist. Allee, gehoord het, hè? Ah, oh, die kisten, die kisten. Ik ga die kist maken voor die kwee, kwee Ja, maar joh, hij praat. Hij is niet dood. Zien jullie nou dat zijn, toch? Hij praat. Ja, maar, maar, maar, maar, dat was ook mijn mannen.